De Spaanse regering heeft 40 miljard euro aan extra bezuinigingen bekendgemaakt. Die komen bovenop de al eerder aangekondigde 65 miljard aan bezuinigingen. De ministeries worden gekort op hun budget, ambtenaren worden bevroren en de pensioenen stijgen maar een klein beetje. Met deze crisisbegroting hoopt de regering van premier Rajoy uit de crisis te komen. De Spaanse minister van Financiën denkt dat zijn land volgend jaar al uit de recessie kan komen.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 Ook de gemeente Utrecht is tegen de invoering van de Wietpas. En daarmee hebben alle vier grote steden zich uitgesproken tegen het aanscherpen van de regels voor coffeeshopbezoek om zo drugstoeristen te weren. Een woordvoerder van burgemeester Wolfsen zegt dat Utrecht geen problemen heeft waar de Wietpas een oplossing voor biedt. De stad vreest vooral een toename van de illegale handel op straat. In hoger beroep eist het openbaar ministerie zes jaar cel en tbs voor Sietzke H, ha, die haar vier pasgeboren baby's heeft gedood. De rechtbank veroordeelde haar vorig jaar nog tot twaalf jaar cel. De vrouw uit Nijbeet zei bij het gerechtshof dat ze toch een tbs-behandeling wil. Uit een psychiatrisch rapport blijkt dat de vrouw een aangeboren hersenafwijking heeft en daardoor is ze verminderd toerekeningsvatbaar.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 Het weer, het aantal buien neemt geleidelijk af. Vannacht vallen er vooral in de kustgebieden nog een paar. Minima liggen vannacht rond 9 graden. Morgen wisselend bewolkt en aan de kust de meeste kans op een bui. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ANUB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Er staan nog twee files. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen... bij knooppunt Jouren, 4 kilometer, door een ongeluk. En de A50 Eindhoven richting Arnhem... tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein, 3. En ook dat komt door een ongeluk. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's... tijdens Sterreclameblokken direct op je tablet.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 De NTR. Ja, Dames en heren, goedenavond. U kent onze gasten vooral als filmactrice, sterker. U riep haar in 2007 uit tot de beste Nederlandse filmactrice aller tijden. En het leek slechts een kwestie van tijd voordat ze de lage landen zou verruilen voor Hollywood. Maar ineens is daar schijnbaar uit het niets een cd waar zij in het diepste geheim aan heeft gewerkt. See you on the ice. Hier is Caris van Houten. Uw presentator is Jelly Brouwer. Caris, wat voor handschrift heb jij eigenlijk? Want jij krijgt heel veel voor elkaar met handgeschreven briefjes. <laughs> wat voor handschrift heb ik? Nee, nou, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen dat ik... als um, um, Toen ik voor, voor het eerst leerde schrijven... dat ik... Uh, op een gegeven moment het mooiste handschrift van de klas had... en dat ik daarmee door de andere klassen mocht. En dan... Nee. Ja. Dus ik, heb, ik vind zelf ook best dat ik een mooi handschrift heb. ja Maar dat kan ook heel rommelig zijn. Omdat als ik echt mijn best doe, dan ziet het er best wel mooi uit. Maar dat wilde je ook heel graag? Van dat, dat, dat het sierlijk moest zijn? Wat was het dan? Um... Ja, ik ben volgens mij best wel esthetisch uh, ingesteld, ja. Oh ja, is dat zo? Ja, denk het wel. En zijn het dan uh, uh, van, die, um, van die krullen en zo? Of is het juist een beetje strak en nee, sober? Ze zijn volgens mij juist heel... Um, nee, wel sierlijk. Mm -hmm. Maar niet van die letters die mijn oma op een briefkaart schrijft. Zeg maar Dat is, dat is echt uh, heel ouderwets. Welke oma? Die Schotse oma? Uh, nee, mijn andere oma, die hm. trouwens die, die doet dat doet ook niet meer echt. Ja. Die is nu al echt heel oud. Maar... Um, ik denk wel dat ik een klassiek handschrift heb. Ja. En daarmee heb je er een aantal veroverd. Onder andere voor deze cd, <laughs> toch? Um, nou, ik heb één meneer daarmee nou ja, veroverd. Hij was inderdaad uh, deze hou Gelb. Die heeft een of twee liedjes op de plaat geschreven. Um, en die was wel gevoelig voor een handgeschreven briefje. Want wanneer krijg je nou nog een handgeschreven briefje? Nooit meer. Uh, nee, eigenlijk niet. En... Um, ik, ik, ik hoorde van iemand dat hij iemand kende die ik, iemand die ik kende. En zo heb ik hem een soort briefje doorgestuurd. En dat vond hij zo charmant dat hij dacht: euh, Nou, daar ben ik wel benieuwd naar wie dat dan is. Hou Gelb van Giant Sand. En uh, hoe had je hem leren kennen? Of hoe, hoe, hoe kwam um, je? Ik was een film aan het opnemen in uh, Madrid een paar jaar geleden. Mm -hmm. En daar hoorde ik een CD die hij met samen met een Gypsy-klein uh, um, orkestje, of, nou, dat een paar jongens, uh, heeft gemaakt. En dat vond ik zo'n geweldige CD. En die heb ik toen zoveel gedraaid. En toen daar in Spanje was er iemand die, uh, die zei, uh, ik ken hem. En misschien is dat wel iemand voor jou om uit te nodigen... voor die uh, uh, uh, uh, muziekoptredens die ik uh, organiseerde bij... Uh, uh, in Vredeburg, Vredeburg Leeuwenberg in Utrecht. Want toen was er van een CD nog nee, geen sprake. Nee, toen was ik presentatrice. Ja. Um, en muziekfreak. Maar nee, toen durfde ik nog niet te zeggen... ik ga zelf misschien ook ooit wel eens een plaat nee. maken. En um, nou ja, op, op een of andere manier heb ik toen heb besloten... dat ik die plaat dan toch ging maken... heb ik aan hem gevraagd of hij uh, uh, wat liedjes wilde schrijven. want ik in eerste instantie nog helemaal niet dacht... dat ik dat ooit zelf zou kunnen. Uiteindelijk heb ik dat dus wel gedaan... Maar de eerste twee liedjes zijn van hem. Zijn door hem geschreven. Ja. En er staat ook een duet op, gaan we zo dadelijk allemaal uh, horen. Maar wat is dat toch? Want inderdaad, die muziek, DJ, DJ Gubbles wordt je genoemd door Intimi. Ja, het is niet Want... een hele charmante naam. Maar het <laughs> heeft niets te maken, dat heeft zegt niks over mijn... Uh, nou ja, eventuele... Nee, ik, heb, ik, heb, ik ben geen uh, antisemiet. Nee, nee, dat hadden we ook wel begrepen, okay. geloof ik. Nee, maar dit als toevoeging. En, um, uh, maar het, dat gedoe met die muziek... Hè, uh, dat soort uh, uh, mannen die je dan benadert. en die presentaties in, uh, in Vredeburg. Je zei ook ergens van, ik zou het liefst hun verzorgen willen zijn. Of een soort ja, ubergroepie. Soort... Nee, ik, ik, wilde, ik had op een gegeven moment wilde ik een soort. Dacht ik, ik ben ik wil manager worden. Of ik wil in ieder geval het woord prediken. Ik wil, ik wil ze bekendmaken. Ik, wil ze, ik, ik kom me heel goed voorstellen dat managers zo'n soort. Uh, uh, ja, gevangen worden door een liefde voor, voor, een, bepaald, uh, voor een bepaalde zanger of zangeres. En dat, en dat willen groter maken en dat willen uitdragen. En dat heb ik voornamelijk, moet ik wel zeggen, bij mannelijke stemmen. Hoe komt dat, denk je? Dat zal dan een klein vadercomplexje zit, achter zitten. Ja, laten we er maar meteen, <laughs> <laughs> meteen mee beginnen. Nou ja, ik weet het niet. Ik ben ook... Uh, ik hou gewoon van mannenstemmen. Dus, alhoewel, de twee stemmen waar ik het meest van hou, zijn toch wel... Um, die echt in mijn top 5 mm -hmm. staan. Ja, welke dat zijn Joni Mitchell en Nina Simone. Dat zijn, dat zijn natuurlijk toch wel vrouwen, behoorlijke dus. vrouwenstemmen. Ja. Ja. Maar, maar bij welke mannenstem had je dat eigenlijk voor het eerst? Dat je dacht van, ik wil daar heel dichtbij in de buurt komen... en iedereen hm. moet dit horen. Um, Herinner je dat nog? Nou, de eerste waar ik, waar ik fan van was, dat was George Michael. Maar goed, dat, ja, daar, daar kan ik heel dichtbij komen. Maar ik denk niet dat hij daar echt <laughs> op zit te wachten. <laughs> uh, dat is ook heel erg lang geleden inderdaad. Maar... Um, Herman van Veen heb ik vroeger als kind ook heel veel geluisterd. Oh, ja? Ja. ja, maar veel te serieuze liedjes eigenlijk voor ja. een jong meisje van 9 of 10. Ja, over, de, over de dwaze moeders op het plein en over. huwelijke ja. Een die na 20 jaar stranden. Het um, was vrij toch wel. Billy Joel luisterde luister ik veel. Sting. En was dat dan heel ver weg? Of had je ook de indruk van, daar zou ik nog dichterbij kunnen of willen komen? Wat... Nou, ik weet niet of het zozeer te maken had met die mensen zelf. Als wel met wat ze vertegenwoordigden. Of een soort, ze, ze namen mij mee in een, in een droomwereld... waar ik blijkbaar heel erg behoefte hmm. aan had als kind. En nog steeds. En dan toch maar even gelijk over die vader. Want die hield van muziek of speelde zelf? Allebei. Mijn vader is uh, muzikoloog en schrijver en journalist en duizendpoot. Vertaler en, ook, geloof vertaler ik? Vertaler ook, ja. Russische literatuur. Ja, ja, ja. het is een duizendpoot. Um, maar voornamelijk is hij een muzikoloog. Dat is echt zijn, zijn vak. Um, dus ik ben natuurlijk heel erg met vooral met klassieke muziek opgegroeid. En mijn vader luisterde eigenlijk alleen maar de Beatles qua popmuziek. Mm -hmm. En Kate and Anne McGregor. Mm -hmm. En dat is dan weer de tante van Rufus Wainwright. Um, Met wie jij inmiddels ook warme banden ja, hebt. Ja, ook weer zo'n man. Voorprogramma. Ja, daar ga ik in, in spelen inderdaad. Um, um, maar klassieke in muziek, muziek en de Beatles. Ja, en, en, dat, en daar dat... hield het eigenlijk op. Mijn vader is daarna eigenlijk niet meer uh, geïnteresseerd uh, te, ge, uh, geraakt in mm. andere soorten dus muziek. Dus dat heb je helemaal zelf ontwikkeld. Ja, dus die popmuziek is veel meer van mijn moeders kant. En zeg maar de luisterliedjes. En dat... En een klassieke, want ik ben, ik hou ook ongelooflijk van klassieke muziek... is het natuurlijk echt van mijn vader. En ze gingen op een gegeven moment ook uit elkaar. Dus dan was je bij je vader, dan hoorde je klassieke muziek... en ja. vervolgens bij je moeder. En ja, dan wel, was daar Billy Joel. Ja, en dromerig. <laughs> ja, Mijn moeder is zo echt een, een uber-romanticus. Mijn vader eigenlijk ook. Maar met een andere stijl. Met een iets ander ja. niveau. Ja. Of stijl. Ja. Wat was de favoriet van je moeder dan? Ja, mijn moeder was ook... Nou, dat, Billy Joel en David Bowie en... Um, en Sting en Eric Clapton en Paul Simon. Je had toch de, eigenlijk de wat lievere mannenstemmen. Mm, ja, dus die, ja de, Het hele rock'n'roll is totaal maar voorbij gegaan. Dat mm. is pas later met vriendjes en zo is dat een beetje Toen kwamen, deden die hun intreden. Ja. Maar de muzikale bedding is dus vrij oké. Okay. Ja, ik heb, ben behoorlijk uh, go, goed opgevoed, wat op dat ja. betreft, ja. Um, het nieuws, ik heb eigenlijk maar één ding wat ik even aan je voor wil leggen. Gisteren was natuurlijk het filmfestival, de opening. Jij was er voor het eerst in jaren niet bij, neem ik, ik aan. Ik was er niet bij, nee. Was dat niet gek? Um, nou, Het voelt altijd wel iets als iets waar ik eigenlijk wel hoor of zo. Nee? Ja. Ik heb daar natuurlijk wel echt uh, bijzondere momenten mee gemaakt. Maar ik Een paar moest... kalveren opgehaald. Ja, ik moest repeteren, dus dat ging echt niet. Repeteren waarvoor? Voor mijn muziek. Ja, zie je, nu gaat de neemt de muziek het al over van de film. Want je gaat toch ook toeren? Ik ga toch ook toeren. Dus je was gisteren gewoon met een beentje ergens ja, in een rommelige wij... ruimte? Ja. Ja, en dat vind ik heel erg leuk. Maar de, de, kijk, dat had. Uh, we hebben. Ik heb maar een, wacht even, dat bandje had ook even kunnen wachten. Toch? Nee, dat is het probleem. Dus hm? dat. Ik heb een, een bandlid die woont in Parijs. En iedereen is zo druk met ook andere bands. Want wij zijn natuurlijk nooit een band. Het is een. een ja, dit Gelegenheidsformaat. Is gewoon, precies. Dus. En niemand kan ooit. Dus er waren precies drie dagen dat we konden het repeteren. En dat was dan, daar één dag van. Ja, dat moest ik natuurlijk. Ja, als ik daar een beetje normaal. Uh, me wil presenteren straks op het toneel, dan moet ik toch even oefenen. <hij> een beetje oefenen. Ja. Maar goed, het ging wel gewoon door, ondanks het feit dat jij met je band moest, moest oefenen. Ja. En uh, Willeke van Ammelhooi werd gisteren onderscheiden... voor haar grote verdiensten voor de Nederlandse film. Hoe kijk je eigenlijk naar die generatie? bedoel, zijn dit, Is dit jouw filmmoeder? Als we het um, over Herman nou, van Veen Filmmoeder. En... Nou, filmmoeder... Ik, ik moet wel zeggen dat ze ongelooflijke indruk op me heeft gemaakt... in uh, Siska de Rat. Oh ja. Dat was natuurlijk, daar was speelde zij die verschrikkelijke moeder. Verschrikkelijke moeder die dat, dat boek doorscheurt. Met ja, al die, oh, ja. van dat dode jongetje. Ja, ik heb die Hoe film vaak heel heb veel je veel veel gezien. Gezien. gezien. Ja, zij was echt, uh, en dan had je dus natuurlijk um, Tante Jans. Die werd gespeeld door Linda van Dijk. En dat was natuurlijk ja. die moeder die iedereen wilde hebben. Dat was die hele lieve, zachte... Dus ik hoef uh, je niet te vragen voor wie je zou kiezen. Nee, in veel moeder. Als veel moeder, zeker Linda. Maar uh, het zijn allebei echt heel bijzondere actrices. En uh, nou, ik vind, vind het heel, heel leuk voor Willeke dat ze dit heeft gewonnen, gewonnen. Dat ze dit gekregen heeft. Leer je nou van deze generatie vrouwen? Heb je daar iets van geleerd? Oeh. Je hoeft het niet zo. Nou, te ik ervaren, weet niet. Ik maar... ben best wel een beetje een autodidact, geloof ik. En ik hmm. ben ook heel eigenwijs. Dus. Ik weet niet of ik zoveel aanneem van andere mensen. Maar ik kan me wel herinneren dat Linda van Dijk ooit tegen mij zei... Uh, je eerste prijs is je, is je bijzonderste prijs. En uh, dat is misschien ook wel zo. Welke was dat? Um, dat was de prijs, als ik het goed heb. Toen ik nog op de kleinkunst zat. Ja, ja. Wat nu een geweldig alibi is, hè? dat jij die klein ooit hebt gedaan. Nou, nou, ik hoorde jou nou, nou, nou. het al roepen voordat iemand ook maar iets kon zeggen over waarom moet die Caries van Houten ook nog zingen? Ja, nou, ik kon, ik, ik, moet zeggen dat, kijk, het, je kunt ook zeggen van, hou het toch over op. Je hoeft het allemaal niet uit te leggen, maar ik wilde het wel graag uitleggen, omdat het is voor mij helemaal niet nieuw dat ik zing. Dat is altijd al zo geweest mm -hmm. en het is gewoon de achtergrond gegaan, naar de achtergrond geschoven en. En op een gegeven moment was het ook zo dat mijn zus zingt ook. Uh, Jelka van der Ja, en uh, op een of andere manier was er een soort ongeschreven regel op een gegeven moment ontstaan. Van mijn zus die zingt en Carice die acteert. En dat is eigenlijk gewoon door elkaar heen gaan lopen. Want ja, blijkbaar hebben we allebei de behoefte om, alle, om het allebei te doen. Was dat tussen jullie ook zo op een gegeven moment? Um, hoe bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen dat je dat ook dan op een gegeven moment zo verdeelt. Van oké, okay, jij zit ja, er niet elk in elkaar ja. te komen. En dat is natuurlijk best lastig, want je bent natuurlijk al twee zussen, je bent twee meisjes, maar maar maar twee jaar leeftijd. verschil. krijgt de aandacht van de ouders. Tuurlijk, dus dat is. En, en je, je, je, je bent natuurlijk wel de, de kat op het spek met mm -hmm. allebei hetzelfde werk te gaan doen. Dus ik denk dat we om, om ons te beschermen ook dat we al een tijdje hebben zo vol, vol hebben gehouden. Maar nu is dat eigenlijk door elkaar heen aan het lopen. Dus nu, voor mijn gevoel, kon ik het nu ook pas doen of zo. Hè? Ik, ik, ik had ook het idee dat ik er. Ja, dat dat gewoon. Dat je tegenover haar kon maken, ging het over? Ja, ik denk dat dat is gewoon een soort. Uh, dat dit zit meer in mijn hoofd, maar. Mm -hmm. En niet in haar hoofd? Nee, want, nou ja, misschien ook wel. Dit, dit is niet, het is niet makkelijk om, om concurrentie te krijgen uit je eigen gezin. Dat is gewoon niet makkelijk. Het is sowieso niet makkelijk om een zus te hebben. Nee, maar wel heel leuk ook. Ja. ik heb wel, echt ook wel een gezellig. hele lieve, leuke zus. Maar, um... Ja, dus, dus ik wilde in die Kleinkunst. Dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik. Ik had eigenlijk. Um, kijk, ik heb les gehad van Joost Prins en van Karen Bloemen en van Jenny Arian. En. Um, ik heb echt zo'n hele songperformance-achtergrond uh, eigenlijk. Maar ik ben natuurlijk in die film gerold. En, um, maar nu ik deze CD heb gemaakt, ben ik eigenlijk veel dichterbij waar ik oorspronkelijk wilde zijn. Namelijk die zelf, zelf iets maken. Daarom ben ik naar de Kleinkunst gegaan destijds. En niet naar de toneelschool. We gaan even luisteren naar Caries van Houten, de zangeres. Het moet er toch van komen. <laughs> um, ja, van je eerste album, hein? see you yeah. on the ice. I'm here. Was, ja, Was dit je eerste liedje? Ja, het eerste liedje wat we. Nou ja, ja, het eerste liedje wat we echt in de studio hebben gemaakt, s'nachts om één uur, achter een whirlwindsertje. Met z'n tweeën? Ja, met J. J. B. J. B. Meijers, ja. de producer en ja. de gitarist. Ja, en multi-instrumentalist. En, je, multi je. Ja, en ja. je speelt hier klarinet, waar het dus ooit allemaal mee begonnen is. Ja, ik heb ooit twee jaar lang vrij bloedeloos klarinet gespeeld. En, <laughs> vond je, en, je vader dat of vond je dat zelf? Nee, dat vond ik zelf. En ik wilde eigenlijk saxofoon. Weet je wel? Maar ik moest ja. dan eerst met klarinet. Gewoon een bezenen. beetje maar Ik geluid, moet eerlijk maar. zeggen dat ik de klarinet eigenlijk nog mooier vind. Ik, ik heb, ben een ontzettende zakker voor de klarinet. Nog steeds. Ja? Ja. Alleen ik had het heel lang niet meer gespeeld. En toen zei jij B. Die had mij op een gegeven moment een klarinet cadeau gedaan. Ontzettend lief. Een soort stimulatiecadeau. Nou toen moest ik natuurlijk wel. Toen heb ik ergens op een gegeven moment op een avond... Gewoon wat dingetjes op zitten improviseren van wat ik nog kon. En dat zit nu ook op, de, op dit nummer. Heel sumier hoor. Want ja, op het moment dat ik de valse noot inschiet... dan hebben we dat natuurlijk afgeknipt. Maar ik vond het wel heel leuk om... de klarinet heeft in een aantal nummers echt wel een rol gekregen. Ik vind het een ondergewaardeerd instrument. En um, I'm Here, liefdesliedje. Zeker een liefdesliedje. Nou, ja, ja. Um, een het man klinkt... die... Nou, nou het, is, het, het, het, het klinkt natuurlijk vrij zwoel... Mm -hmm. En zo heb ik het eigenlijk ook bedoeld. Ik wilde ook Daarom begon het nummer ook met Krekels. Ik zag daar echt een soort... Ja, ik weet niet of je die film gezien hebt. Bridges of Madison County. Clint Eastwood en Mary Zwaar romantisch. Ja, zwaar romantisch. Maar ik ben ook ongelooflijk romantisch. Dus dit was helemaal speciaal voor me, Becky. Blijkt nu, sinds je deze cd hebt afgeleverd. Ja, toch. ik denk dat mensen toch wel een kijkje in mijn keuken hebben gekregen... met deze plaat. Maar in ieder geval... En ik, daar zo'n soort idee had ik bij zo'n broeierige veranda... ergens in Amerika, donker. Alle deuren zijn open. Ergens achter op de achtergrond staat nog Casablanca op de televisie. Weet je wel zo'n zo beeld heb ik erbij. En er is een vrouw die probeert gewoon de aandacht te krijgen van die man. En die man zit misschien wel een beetje televisie te kijken. Zit in zijn eigen romantiek in die Casablanca-film. En die vrouw is eigenlijk: hallo, ik ben hier. Ik ben hier, hier. Ik ben hier, letterlijk en figuurlijk. Ik ben er voor je. Ik ben er. Ik ben er. Ik ben er. Maar um, vond ik zelf wel leuk bedacht dat dat elke de, elke traan die hij dan laat. Voor mij dan als een soort parel is die ik. Um, um, die ik wel koop, maar die ik me helemaal niet kan veroorloven. Ja. Dus er zit ook nog. Ja, er zitten allerlei problemen. Het, het is nooit zonder, beeld. zonder. Ja, er zit, no er zit altijd wel een beetje drama in, denk ik, in alles wat ik maak. En um, dit maak jij in het echt natuurlijk nooit mee. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, bij mij gaat alles Jij van maakt er alleen dakkie. maar liedjes over. <laughs> nee, dat gaat er gebeuren natuurlijk. Ja, nee, ik put natuurlijk helaas ook uit eigen ervaring. Um, maar ik kan me echt niet voorstellen, Caries, dat er een man is die gewoon tv blijft kijken terwijl <laughs> jij aandacht vraagt. Nee, is maar, dat je ooit overkomt? Nee, niet zo letterlijk televisie kijkt, Wat maar deed hij dan? Um, ja, het kan ook zijn dat iemand gewoon te veel met zichzelf bezig is of met een probleem bezig mm -hmm. is. En er zijn eigenlijk twee nummers op die plaat die daarover gaan. Over, uh, het zit sowieso veel onbereikbare uh, liefde shit in, maar. Um, er staat ook nog een nummer op, het allerlaatste, één en laatste nummer. Dat gaat ook over een vrouw die zingt tegen haar man. die een depressie waarschijnlijk heeft gehad. en die eigenlijk er weer uit is. Die zegt: Ik ben er weer, ik ben er weer. En waarvan die vrouw zegt: wat er, En dan zegt die vrouw: Ja, ik ben heel blij dat je weer bent. En, maar kun je me volgende keer wel ook mee naar, naar die plek toenemen? Want ik vind zo alleen. Ik heb liever, ben ik er deelgenoot van, van die depressie. dan dat ik hier Omdat in, in eentje... de boel aan het opruimen ben. Dus het is ook iets, niet helemaal iemand kunnen grijpen. Niet helemaal iemand kunnen... Nou ja, dat, dat, uh... Zo'n man die er wel is, maar eigenlijk niet. Precies. Het ja. Ja. ene laatste nummer is een beetje Jet Baker-achtig, vond ik. Nou, dat vind ik een behoorlijk uh, groot compliment. Ja, het is zeker een heel erg jazzy heel nummer. Mooi. Ja. Dat komt natuurlijk ook door, de, door de, de gitarist. Die heet Mark Rebo, en dat is de vaste gitarist van Tom Waits. Dus er zit ook wel een beetje zo'n soort Tom Waits-jazzy-achtige geluid in denk ik. Ik moet trouwens tussendoor even melden dat luisteraars kunnen reageren, kunnen vragen stellen, oh, opmerkingen plaatsen, leuk via de website of via Twitter. Ja, ja wel als maar, als het maar niet, als het maar niet gescholden wordt, nee, het nee, Want daar heb je erg veel last van. Nou, er ging het een ja. keer, zeg, op Twitter. Ik zag, uh, je was bij de wereld draait door. Mm -hmm. Ontzettend ja, veel. Dat was een controversie gewoon, wat, uh, dat ik die plaat had gemaakt. Het was van mensen waren. Uh, het is geloof ik de hele avond een soort trending topic geweest. Mensen moeten allemaal er iets van vinden. En uh, maar goed, dat daar dat dat weet ik dat dat zo is. En ik heb me er ook wel een ja, beetje had voorbereid. Je er voorbereid. Ja, ja, maar toch doet het natuurlijk. Ik vind het niet erg als iemand zegt: het is mijn smaak niet. Dat vind ik echt niet erg. Maar uitschelden, ik snap het gewoon niet. Ik snap het niet. Een woord pijn, dat vermijd je maar even voor mezelf. Ja, nou dat zijn. Nou het je nu doet net meer. Even. Weet je wat het is? Het is meer dat ik dat het me dat ik het ja dat klinkt nu heel arrogant maar dat ik het armoedig vind dat bepaalde schoonheid of bepaald euh, gevoel voor kwaliteit of detail of dat dat helemaal niet wordt herkend en dat vind ik dat vind ik gewoon iets heel terugs. en hè, over over het algemeen ook over andere dingen hoe mensen over andere dingen spreken euh, en gelukkig Kijkt, de, de Omdat mensen Carice van Houten zien, de actrice... en die moet toch niet ook nog een plaat willen maken. Dat is het toch, gewoon? Ja, maar Zo waarom banaal niet? of basaal is het. Ja, want je mag niet twee dingen doen. Je mag niet... Uh... Maar goed, oh, je als... had een voorschotje op deze kritiek genomen... en uh, is niet te horen op de cd, maar wel op de clip... Ja. Uh, bij de single Emily. Kunnen we even laten horen? What is it about all these actresses? It's Emily, the actress. They want They want you have the help singer. Have you ever heard of Catherine Deneuve wanting to become a painter? Or a singer? I know singer. she's not a muck out of a singer, but hey, what can It's you expect? There's definitely explain? a transformation. Love being loved if criticism hit them in the face. Oh, everybody else is fault. A song, what is it? I can't think the name of it. Is it the alter ego? Is it jealousy? Bye bye. It's melodramatic. It's a story about um, a young woman ja dit dus Het is, is een dan... beetje onrustig voor mensen denk ik om te horen, maar je moet echt de clip dus erbij de clip zien. De is ontzettend grappig. Uh, waarom blijf je eigenlijk zo fanatiek twitteren? Want dat doe je met uh, hele leuke bijdrages, een liedje voor de ochtend en voor de avond van <laughs> anderen. Uh, JB Meijers zei, van, je moet er gewoon mee stoppen. JB is ermee gestopt, ja. Ja. ja. Maar, maar hij jij... adviseert het jou ook dringend, omdat hij ziet wat er gebeurt. Omdat je ook de hele tijd dat leest, wat al die... Naar mensen over jezelf. Ja, zeggen. maar goed. Uiteindelijk zijn er. Ja, zijn er tien leuke zijn er negen leuke reacties in één rotte appel. Mm. Dus het dus, hè, dus, Maar. Ja, het doet me wel eens pijn. Maar tegelijkertijd. zie ik er ook soms de charme van in. En er zijn ook momenten dat ik echt inderdaad. een paar weken niet twitter. En dat is eigenlijk. dat is eigenlijk heel lekker, inderdaad. Ik ben het ook wel met je eens dat als je. als je bekend bent. is Twitter best wel gevaarlijk. En in welke opzicht dan? Um, nou ja, dat je toch makkelijker bereikbaar bent voor mensen en toch en mensen daardoor het gevoel hebben dat ze me alles maar tegen je kunnen roepen en zeggen en, en het is natuurlijk een soort van toch anoniem mm -hmm. um, en ja je moet natuurlijk er van beide kanten niet van aantrekken je moet niet naar je schoenen gaan lopen van alle complimenten en je moet niet depressief worden van alle scheldpartijen mm -hmm. dus en en in dit geval kijk deze week ben ik gewoon extreem veel aan Twitter en dat doe ik eigenlijk nooit dat heb ik heb nog nooit bij films gedaan eigenlijk dat ik zo <lacht> zeg van Kijk eens wat een goede maar film ik gemaakt. nu zal gemaakt. en moet iedereen weten. dat. Ja, dit is, dit is voor mij... Um, ik ben hier gewoon ongelooflijk trots op. En, en, en, en als mensen dat moeilijk vinden, ja, yeah, zo so be het. <laughs> Goed, de cd. Laten we even bij het begin beginnen. Want die titel, See You on the Eyes is ja. een ideetje of een uitspraak van Anthony. Van Anthony and the Johnsons. Met ja. wie je ook een duet hebt gezongen ja. op het album. Ja. Uh, maar de frase komt verder nergens voor Klopt. Op, uh, het album. Klopt. Uh, nou, het, ik, ik had, in eerste instantie had ik een titel bedacht. Dat was um, uh, Here's Your Bravery Test. En dat is een, um, een quote van Bob Ross. En het leek me gewoon leuk om toch een beetje te spelen... met, dat, met het feit dat ik als actrice uh, een, een plaat ging maken. Mm -hmm. um, maar dat vond ik een beetje te letterlijk. Dus toen hoorde ik, de, toen hoorde ik dat Anthony dit had gezegd tegen het Metropool Orkest Net voordat ze... Net na hun laatste repetitie, voordat ze s'avonds zouden moeten spelen, ze hadden veel te weinig tijd gehad. Dus een beetje gespannen en een beetje cheeky, zei Anthony toen <laughs> tegen het orkest. See you on the ice. Oh, dus ja? het was, en dat vond ik zo'n leuke, een beetje speelse manier van om, om te gaan met, met wat er gaat komen. Met de spanning, met, met het niet helemaal weten, met niet helemaal voorbereid zijn. Met... En wie valt er als eerste? Ik bedoel je? Ja? Nou ja, dat is toch wat er op het ijs gebeurt. Dan val je meestal. Um, ik wel, want ik kan niet schaatsen. Want ik kan echt niet schaatsen. Maar ik, wat ik er ook een beetje mee bedoel is. Inderdaad, ik, ik, ik ga daar naartoe, naar dat ijs. Maar um, als, je, als, je daar, um, als je die plaat luistert, dan moet je er ook op. Mm -hmm. Je moet dan. De, het risico tussen ja. aanhalingstekens nemen om die plaat gewoon onbevooroordeeld te luisteren. Ja. En, de, en me, heel veel mensen zijn inderdaad een beetje in shock dat ze die plaat ook gewoon goed vinden. Ze hebben zoiets van: He, ja, nou, ik, ik, ik, ik snap er helemaal niks meer van hoor. Ik had er eigenlijk niks van verwacht. En, nou, uh... en dan is het toch wel wat. Ja, vind ik grappig om te, om te lezen. Wat voor connectie heb je met, uh, met Anthony? Want ik herinner me die uitzending van uh, Zomergasten. toen jij echt heel enthousi enthousiast was over Anthony en de Johns. En ik las later dat de CD-verkoop. Daarna in Nederland enorm was gestegen. Ja, dat schijnt ja. Nou, dat vind ik. ik, ik DJ Girls uh, had haar werk goed gedaan. Nou, maar dat vind ik zo leuk. Uh, leuk compliment. Het heeft natuurlijk niet zoveel met mij te maken. Maar uh, ik was laatst in het concertgebouw en toen ging ik naar zo'n um, concert. En toen kwam er, zat er iemand in de zaal die zei: Doordat jij dat hebt laten zien bij de, wereld, bij de, wereld, bij de zomergasten, <laughs> zit ik hier nu en ik wil je bedanken. En toen dacht ik: Nou, inderdaad, dit is gewoon. Zending is, is Ja, echt waar. Als ik toch iets mag uitdragen, dan toch maar de liefde Goeie voor muziek. muziek. En nu is daar dus een duet, want hij had nog wat, uh, jij had nog wat goed van hem. Nou, het was zo dat ik, ik, uh, we hadden het liedje gemaakt en en ik deed op het eind van het nummer, doe ik een kleine riedeltje en dat riedeltje dat steeds als ik het zong dacht ik, volgens mij heb ik dat gewoon van Anthony. Dat is een Anthony-achtige manier van zingen of zo. Ik bedoel, niemand heeft zo'n stem als hij, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar um, en toen dacht ik, ik toen vanaf dat moment hoorde ik de hele tijd zijn stem erbij. En toen dacht ik, ik moet hem gewoon vragen. Maar ja, dat zal hij vast wel niet willen. Want ja, snap je, zo goed ken ik hem nou ook weer niet. En uh, maar toen zei hij, ja, ik doe het. Als jij mijn clip wil spelen. Toen dacht ik, nou, dat is 2-0 van mij. Deel. Ja. Dus toen heb ik in zijn clip gespeeld. En, hij is, uh, en toen heb ik hem ook nog een beetje geregisseerd zelf. Van, het kan je het misschien iets lager. <laughs> en het is geschreven door Hou Geld, hè? Ja. Dus ja. zo zit de cirkel weer rond. En het is een van mijn favorieten. Het is echt een heel mooi nummer, Particle Dankjewel. of Light. There's a particle of light. Don't behave hey. Particle of light, Caris van Houten en Anthony Haggerty. Um, ja, we spraken JB Meijers, zijn naam viel al een aantal keer en niet een onrechte, want hij is de producer van de plaat. Hij heeft heel veel met jou samengewerkt voor dit album en uh, hij vertelde ons: uh, uh, van de, je moet een bepaalde schaamte voorbij in zo'n studio, het is toch een beetje een voetbalkantine en. Uh, uh, Caris heeft een enorm empathisch vermogen, zegt hij. Ze is zich heel erg bewust van hoe een ander zich voelt. Wat een ander vindt. Heel anders dan bijvoorbeeld iemand als Anouk. Um, en toen dacht ik, ja, maar dat is ook onhandig. Want moet je juist niet heel erg zelfcentered zijn als, uh, als zangeres? Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik, dat weet ik niet hoor over Anouk. Ik ken haar eigenlijk niet. Dus ik, dat zou ik niet goed kunnen okay, zeggen. maar, maar laten we Anouk schuiven we even terzijde. Uh, dat sterke empathische vermogen. Ja, dat, dat, dat is een vloek en een, en een zegen natuurlijk. Want voor een actrice is dat in elk geval ontzettend handig. Ja, en voor, ik denk voor, uh, nou kijk, ja, en, en een actrice is natuurlijk ook... Ik, sta ja, in ik dienst, weet wat jij dienst niet denkt, van... want jij Meijers wilde wilde namelijk ook dat ieder liedje een ander karakter zou hebben, dus een ander personage. En dat wilde jij weer per se niet. Dus... nou, nee hoor, dat is zo is het ook niet. Maar ik dacht de hele tijd. Jij um, bent me wel eens gezegd, misschien moet je het gewoon een, een karaktertje ervan maken, mm -hmm. weet je wel? En ik, ik dacht, ja, maar ik moet toch gewoon kunnen zingen. En um, maar dat uh, empathie... nee, ik kan me voorstellen dat. Ik ben wel heel empathisch. Ik ben extreem ge gevoelig voor Andermans uh, uh, zielenleven. Ja, in, in ieder geval. Ik pik gewoon heel. Ik ben best wel een spons. Hm. Uh, ik denk alleen dat als je... Op het moment dat je uh, zelf verantwoordelijk voor iets bent... En dan ben je natuurlijk als acteur iets minder. Want dan ben je zijn natuurlijk in dienst van de film. En ik ben niet degene die tot het allerlaatste moment... In de, in de editing room erbij zit. Maar hier, dit was natuurlijk gewoon een plaat met mijn naam erop. En... Uh, ja, dit is voor mijn gevoel het dagboek wat ik vijf jaar lang niet heb kunnen schrijven. Omdat ik zo druk was. Mm -hmm. uh, dus dan, ja, omdat het zo van mezelf is, wilde ik er ook enorm veel uh, uh, controle over hebben. En dan, dan moet je gewoon dan, dan moet je dan moet je voor jezelf opkomen. En dat heb ik volgens mij wel gedaan. En hoe laat dat dagboek zich nu lezen voor jou? <laughs> Um, dat je wel eens terug, ik bedoel dat je zo terug, ja. terugkijkt... Nou, ik dus sowieso denk, ja, nou, dat had ik nog beter kunnen doen. En dat, ik bedoel dat dat houdt nooit op, denk mm -hmm. ik. Ja, ik maar los van de inhoud, ik bedoel um, als je nu terugkijkt op of, ik iets, of het heeft, mij heeft opgelucht of zo, bedoel je? Ja. Nou ja. Nou, er is wel, er zat de moest van alles uit, blijkbaar. Het was echt wel, of ik echt moest overgeven. Dit heeft er gewoon zo lang. En, en ik denk dat er nog wel een aantal platen uh, zouden kunnen komen met. met met wat, al, wat ik allemaal nog in me heb en voel en zo. Er is materiaal voor nog twee CD's. Zeg zeker. De dat denk ik wel, ja. ja. Maar wat is het? Want uh, het plan was dat jij even pas op de plaats zou maken. Want het was veel, meer dan veel. Ik bedoel, talloze films de hele tijd maar draaien, draaien, draaien van set naar set. Een, een halve burn-out, zeg je in, uh, in dat interview in, in Vrij Nederland. Dus ik denk, je kunt volgens mij maar beter gewoon een hele burn-out hebben. Ja, maar hebben. dat durf ik natuurlijk nooit uh, te zeggen. Omdat, ja, dan, dan kan je niet meer werken. Dus zo erg was ik al verslaafd aan het werk. Snap nou, je? zo zie je het? Verslaafd? Nou ja, nou, verslaafd. Ja, op een bepaalde manier wel, denk ik. Ja. Op wat voor manier dan? Ja, um, nou, ik, ben, ik ben best een onrustig iemand. Dus ik wil gewoon iets te doen hebben. Op het moment dat ik vakanties vind ik heel moeilijk. Ook al heb ik ze heel hard nodig, eigenlijk. Mm -hmm. Want, want ik... wat gebeurt er dan? Nou, dan word ik heel onrustig eerst. Dan word ik paniekerig en dan word ik... Uh... En uiteindelijk vind ik het heerlijk, want ik ben ook heel lui. Ik kan ook ontzettend lui zijn. Dus uiteindelijk is het heel goed voor me. Maar die eerste... Ik heb ook wel eens een keer dat ik dan drie dagen op vakantie ging. <laughs> en dan die eerste dag dan lag ik aan een zwembad. En dan had ik geloof ik binnen één middag op alle strandstoelen gelegen. <laughs> Omdat ik gewoon dacht... ja nou, nu Verveel me, verveel me. Ik ben ook iemand die niet in bad kan zitten. Eigenlijk vind ik, als het water klaar, klaar is met lopen, dan ben ik eigenlijk alweer klaar. mee. ja, ja. En ja. dan is het alleen maar het te snel warm beveelt. Ja, en dan is daar de beslissing om, om een CD op te gaan nemen, maar niet met in je achterhoofd dat, dat er iets uit moet. Of wel, wat, wat um, nou, ik denk wel dat ik dat onbewust voelde. En ik, ik had wat ik nooit dit gedaan als ik niet ergens dacht. Er zit wel wat in. Ik denk dat het van goed gaat komen. Ik bedoel, dat, dat wil niet zeggen dat het per se een perfecte plaats zou worden of dat. Maar ik dacht wel, dit is niet zo raar dat ik dit doe. Het hm. is niet. Um... En ik heb zeker van tevoren een demo gemaakt. Want ik dacht, ik ga niet zomaar koet, gekoet een cd maken om het cd te maken. Ik mm wil -hmm. eerst kijken, is het wat voor mij? En kan ik er iets mee? Heeft het potentie? En toen ik voelde van ja, het heeft denk ik wel potentie. Ja, en het gewoon het, ge, ge, ongelooflijke gelukkige gevoel. Wat ik. Ik ben nog nooit in mijn leven zo. Zo achter elkaar gelukkig geweest. Nee, je kent die geluksmomenten wel. Maar is dat niet raar om vast te stellen? Ik bedoel, als het zo, ga, zo goed gaat met het acteren. en uh, je levert de ene een mooie film na de andere af. Ja. Dat je dan nu na het maken van één album vaststelt. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Een handvol liedjes, meer is het niet. Ja. Ja, maar dat heeft ook ermee te maken dat, ik, ja, dat het zo van mezelf is nogmaals. Snap je? Ik ben een mm -hmm. dat, dat, En ik ik, ja, ik hou er gewoon van om het zelf, het zelf te doen. Ik ben eigenwijs. Ik, wil, ik, wil, ik ben een bemoei al. Ook op een set. En hoe meer ik vrijgelaten word, hoe, hoe beter ik ben. Op het moment dat ik, uh, ook op een set hoor. Als iemand zegt, nou dan loop je van daar naar daar. Nou, dan is mijn creativiteit al dood en dan ben ik ook niet goed. Maar dat is toch filmen, vooral? Dat een regisseur zegt, uh, dan loop je van daar naar daar? Ja, maar in heel veel gevallen... Nee, dan zeg je eerst maar, wat, wat, wat, wat voelt het karakter? Wat zou het karakter nu doen? En dan, dan zeg ik, nou, dan zou ik daar en daar naartoe lopen. Maar als iemand mij al aangeeft, aangeeft van wat ik, waar ik naartoe moet lopen... dan, ja, dan, nogmaals, dan is mijn creativiteit hm. wordt afgesneden. Dan kan ik het niet... En, en ik denk dat dat ook de, de grootste truc is die J.B. bij mij heeft uitgehaald. Om mij zoveel vrijheid te geven, het gevoel te geven dat ik, dat ik zelf dingen bepaalde. En dat ik uh, op mijn intuïtie kon vertrouwen. En dat is voor hem ook een hele grote gok geweest, natuurlijk. Want hij heeft mij ook wel eens aangekeken dat ik midden in een nummer riep. Ik hoor een klaversymbool of ik hoor nu een. Uh, Weet je wel? En ik heb natuurlijk, ik ken de hele do's en don'ts niet van nee. de muziekwereld. Ik ben totaal naïef. Ze vielen van de bloem. ene verbazing in de andere. Inderdaad, dat jij dat... had geen idee. Nee, ik had maar geen Maar je idee. hoorde van alles. Ja, en, en, en het feit dat ze me daar de ruimte hebben gegeven om dat te volgen. Mm -hmm. en dat ook te honoreren heel vaak. Nou, dat is natuurlijk voor mij. dat, dat, dat is het grootste cadeau wat, wat je mij kan geven. En je zei net terwijl we luisterden naar, uh, naar, je, naar jou als zangeres. zei je, ja, op die stip bij de Voice... Zou er niemand, nee, niemand draait om. Nee, nee, nee. nee. Maar, vind ik dat, dat... maar wat is dat? Ik bedoel, waarom weet je dat zo zeker? Nou, nee, dat weet ik niet zeker. Maar ik bedoel, als je naar het programma nou, kijkt... Nou, ik denk dat je, je... gelijk Ja, ik denk dat ik, dat, ik, dat ik... Nee, niemand draait om. Als ik daar een of light ga zingen... <laughs> afgezien van het feit dat het niet helemaal het type nummer is... Ik heb gewoon niet... Een stem waar zij naar op zoek zijn, laat ik het zo zeggen. Of hè, een populaire mm -hmm. stem die heel veel kan uithalen en zo, maar dat, dat vind ik ook helemaal niet interessant. Of ik, ik, dat is voor mij niet belangrijk. Die stemmen, dat soort stemmen, doen mij ook niet zo heel veel. Ik moet eerlijk zeggen, uitzonderingen daar gelaten. Want ik zit wel eens naar het programma te kijken. En denk ik, wauw, dat kan, die meid, dat kan die meid zingen? Ja, ja, ja. Natuurlijk. En dan ben ik denk ook, al oh, kon ik dat maar. maar. In principe ben ik daar eigenlijk. Uh, Erwin door... Nijhoff twitterde net. Erwin Nijhoff ken je nog? Was een van de deelnemers aan de Force. Ja, van de ja, ja, ja, ja. Dat hij het geweldig vindt. Ach echt? Ja. Oh, wat lief. Nou, hij kan ontzettend mooi zingen ook. Dat is ook weer zo'n voorbeeld, inderdaad. Die heeft het dan weer wel gered. Maar uh, dat heeft ook zeker met mijn kleinkunstachtergrond te maken. Hè? Uh, het, niet, uh, het gaat om de geloofwaardigheid. Het gaat om het verhaal. Het gaat niet om technisch zingen. Het gaat niet om de noten halen. Mm -hmm. Lina Simone, Bob Dylan, noem alle grootheden maar op. Die halen ook niet elke noot. Die zitten er soms totaal naast. Maar dit heeft JB jou heel erg duidelijk gemaakt, want hij zei dat je af en toe ook heel erg kon schrikken als hij zei dat je wel eens vals zong. Oh ja, maar ik vind ik ben zelf ontzettende uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het uh, iemand die heel erg kritisch is, een Mireneuker, een muggenzichter. Nou, ja, nou ja, goed, kan allemaal. Um, ik ben zeer, zeer kritisch op mezelf. Dus als ik mezelf als hoor, dan uh, vind ik ook verschrikkelijk... als ik er vals even ga. Maar, maar ben je niet bang dat het publiek zo... omdat die voor zo alles aanwezig is... dat iedereen uh, zal verwachten... de grote actrice, Carice van Houten... daar moet dan ook zo'n stem bij horen? Dat mensen zeggen... Pff. Weet je wat je dan leest op Twitter naar de wereld draait door? Ierig stemmetje goed. of zo? Ja, ja maar dat, ja, dat, dat, dat kan gewoon... niet echt serieus nemen, eerlijk hm. gezegd. Dat is gewoon, ja, dat vind ik, dat vind ik, ja, misschien houden mensen ook meer van, van technisch goede stemmen. Tuurlijk is het ook fijn om te luisteren naar iemand die heel goed kan zingen. Um, maar voor mij persoonlijk gaat het daar niet om. Waar gaat het wel om? omgeloofwaardigheid. Dat is ook wat ik het meest heb geroepen, denk ik. Van, mm -hmm. oké, okay, ik heb het nu... Dus jij jij je wel eens van, nou, dit is een mooi teken. Ja, maar geloof je het ook? Geloof je het ook? Dat vind ik belangrijk. Ja. Hij is zwaar melancholisch, hè? Het is echt, bedoel, plaat, ook bedoel je ook op niet een, op een beter tijdstip uit kunnen komen dan nu, toch? In de her, het is best ja. een herfstplaat, ja, klopt. Met af en toe wel... We zitten, ik heb zeker ook wel gezorgd dat er... Uh, reliefmomenten, dus gewoon echt even een opluchting. en mm -hmm. Gewoon zoals het leven is, weet mm -hmm. je wel. Uh, het kan niet alleen maar zwaarmoedig nee. zijn. Natuurlijk. Hoe is het nu eigenlijk? Bij mijzelf. Ja. Bij mij gaat het redelijk goed. Ik ben, ik ben niet al te herstig. En niet heel zwaarmoedig. zwaarmoedig. Nee, maar ik ben, ik ben nogmaals, ik, ben, ik loop op de wolken met die plaat, joh. Ik vind het gewoon het leukste Z wat ik ooit heb gedaan. Zullen we nog naar één nummer luisteren? Ja. Graag. Doen we. het? Broken Shells. Met How Gelpen. hè? Ja. Ja, en Karis van Houten zelf. Wat vertegenwoordigt dit liedje voor je? Um, dit liedje was eigenlijk had ik in eerste instantie geschreven... naar aanleiding van een, um, een liefdesaffaire die ik een keer heb gehad... die uh, vrij dramatisch is afgelopen. Namelijk? Um, ja, met iemand in Amerika in New York. Een jaar geleden. En, um, en daar wilde ik een liedje over maken. En... Dat is eigenlijk op een gegeven moment vervormd met een soort vluchten, kan niet meer, gevoel. En, een, en een, ook weer iets wat niet kon, wat onmogelijk was. Het, twee mensen die eigenlijk alleen maar op één klein plekje bij elkaar kunnen zijn en een soort eigen universum hebben gebouwd. En voor de rest is het zo klein en breekbaar dat het, het moment dat het naar buiten gaat, dan valt het al kapot. Um, ja. <lacht> ja, het is geen zomerplaat, dames en heren. Het is dat toch met jou en de liefde. Ik bedoel, doe normaal. Zoek een leuke man. En ja, die... ja, ja, ja. <lacht> maar um, in ieder geval, um, ik vond het een, een mooi beeld. Dat, zo heb ik het namelijk ervaren dat ik bij die persoon aan de deur stond. Dat, dat ving ik dus ook. Mm -hmm. die open, toen in het moment dat je de deur open doet, open viel de mijn de hart door. gewoon direct op, kapot op de grond. En dan zegt hij zo, die man, oké, okay, nou, dan pak ik al die stukjes voorop, als kapot, als ge kapot mm. ge getrapte mm -hmm. schelpjes. Ja, het is gewoon ja, de, de, de, het delicate van het leven, van de liefde. Van... <lacht> nou ja, dat heb ik geprobeerd te vangen. En dit heb een je zo aan Hou Gelb verteld? Um, nou, dat? ik moet wel, ik, het is wel grappig, want ik heb hem natuurlijk best wel een beetje geregisseerd ook in dit liedje. Want het liedje was eerst helemaal geen duet. En op een gegeven moment dacht ik, is het niet goed? Klopt, is het niet in het nummer? We moeten een duet ervan maken. Mm -hmm. Het moet met een man een zware stem. En het ja. moet een soort Leonard Cohen-achtige uh, uh, stem zijn. En ja, toen heb ik hem wel uitgelegd van. Nou, op een gegeven moment ging hij ook improviseren. Dan zegt hij, when you release her. <lacht> toen zei ik, ga maar gewoon los. Ga maar doe, zeg maar gewoon, ook al verval je in clichés. Maakt niet uit. Het is, dit is gewoon het, de, dat, dat gevoel van de liefde, waar wat schuurt aan sentimentaliteit of. Clichés mm -hmm. maakt allemaal niet uit, ga ervoor. En ik heb op een gegeven moment ook gezegd wat mij wel eens in de, de, de kleinkunstles op, op, op school werd gezet. door Joost Prinsen bijvoorbeeld. Kusten bijvoorbeeld van vanuit onder de gordel zingen, hm. als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, daar is die behoorlijk in geslaagd. Dus me. ja, dus ik denk dat je dat ook nog een soort van hoort. En hoe reageerde die toe? Nee, dan toen je moest hij heel erg om zei... lachen, dan moest hij heel erg om lachen. Maar het Hoe wel, zei je denk... dat in het Engels eigenlijk? Um, um, ja, yes. sing from your pants of zoiets, ja, denk ik. ja, zoiets. Ja. Ja. Er zijn veel reacties. Uh, ik lees er een paar voor. Um, je willen uiten en de kansen voor krijgen is het mooiste wat er is. Wie er zo krampachtig op reageert... heeft zelf veel gemist van het doel van het leven. Je uitdrukken en ontdekken als een kleinkind. Ga door met zingen. Doe wat je wilt en je moet ervan genieten. En iedereen die dat ook doet, is meegenomen, lief. zegt Roel. Dat is lief. Carice kan inderdaad naast acteren ook prachtig zingen, zegt Ellen van Dinter... maar ik vind het wel een beetje zielig voor haar zus Jelka. Ja... Ja, ja, maar mijn zus, mijn, nou ja, nou, mijn, zus heeft, mijn zus heeft bijvoorbeeld een heel leuk kind. Laten we dat eventjes voor heeft het allerleukste kindje van de wereld, wat mij betreft. En heeft ge, een geweldige stem. En is zelf ook een cd aan het maken. En, en een kind en een cd Ja, precies. Die ja, heeft ook precies. nog een kind erbij. Dus zo is iedereen Nou, voor ook weer niet. Reactie, geen, in, geen eenhapsworst, maar prachtig gemaakte intelligente... en volwassen popmuziek van hoog niveau die tot luisteren dwingt. Caries. het is duidelijk dat dit er altijd in gezeten heeft. Puntje, puntje, puntje, zegt Huub. Oh, dat vind ik echt leuk om te horen. En dan nog één, uh, leuk om te horen, je spreekstem is herkenbaar in je zangstem. Best jaloers, al altijd een eigen cd willen maken. Fijn dat alles op je weg komt om je droom te verwezenlijken. Heerlijk. Op teken. Lief. Zie je, er zijn ook ontzettend veel mensen die het zich gewoon gunnen. Precies. Nee, geluk, gelukkig. En dan vind ik en echt heel dan leuk vast te En niet straks op Twitter gaan lezen wat daar allemaal staat. Wat komt nee. er op de tegel te staan, Caris? Op de tegel? Ja. Moet je iets opschrijven? Ja, dan moet je iets opschrijven. Jouw lijfspreuk, dan wel jouw levensmotto. Oei, oei, dan oei, oei, oei. wel um, Ja. Onze perfectionist was hier niet op voorbereid. Nee. Oh, wat erg. See you on the ice. Zou ik dat er maar opschrijven? Ja. ja, dat is wel mooi. Ja, ja toch? Ja. Ik vind hem mooi. Met mijn handschrift. Moet ja, dat met dat mooie handschrift. Nee, Hier is veel veldstift. Ja, Zodat we, dat... we nou eindelijk kan iedereen het zien... wat het mooie handschrift behelst van Caries van Hout. Dat komt op onze site te staan. Goed, uh, na acht uur kan een ieder gaan luisteren naar twee dingen. De laatste beeldbuisfabriek van Europa gaat dicht. Margreet Rijntjes. spreekt zo dadelijk met twee oud-Philips-medewerkers... over dat afscheid. Caries van Houten, heel veel dank. Jammer dat het afgelopen jaar heel is. jammer is. Ja, we hebben uren kunnen praten. Ja. Maar nee, helaas, we stoppen er echt ja. mee. En dan ga je ook nog toeren. Zijn er al data? Nee. Er zijn nog geen data, maar die worden zeker uh, op een gegeven moment natuurlijk bekendgemaakt. Ik zou het heel leuk vinden om. Uh, om die plaat verdient wel. het gewoon. Ja, het is, en, maar maar dan ga je het ook eigen durven, zenuwen, Want hier live zingen durft hij ook nog niet aan. Hè? Nee, maar dat, ga ik, dat komt steeds dichterbij. Ik ben hm. nu aan het repeteren, dat komt steeds dichterbij. Ik, ik Ik heb steeds meer vertrouwen erin. Ja, dank je van Houten. See you on the ice. Ja. <laughs> Dank mevrouw Van Houten. Dit was aflevering 2511. Ja, wij zijn benieuwd naar de volgende career move. See you on the ice. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Brons met boeken. De ontdekking van de aarde. Geoloog Peter Westbroek schreef het boek en is morgen te gast in Brands met Boeken. Gesprek over een optimistische, glorieuze toekomst voor onze planeet. Radio 1. Morgenavond van 7 tot 8, de ontdekking van de aarde in Brands met Boeken. Het nieuws van alle kanten. Ik kies bewust voor groene en schone energie. De kracht van zon en wind is namelijk onuitputtelijk...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 Dit is Radio 1.